Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Van harte welkom luisteraars. Twee uur lang easy listening muziek. Of music moet ik eigenlijk zeggen als ik dan toch in het Engels begin. En ik doe het niet alleen, want ja. uh, als te doen gebruikelijk... mijn uh, goede uh, collega-dj Orna Wilshoff hier aanwezig. Orna. Ja, gezellig. Met mijn ja. goede vriend uh, Charles. We gaan, uh, we, gaan, we gaan er weer voor, hè? We gaan er weer voor, voor twee uurtjes. Zo is dat. Jij hebt ook prachtige muziek Ik meegenomen. Ik heb weer wat uh, ten en onder meegenomen, ja. Ik ja. Uh, ga vanavond even naar de morgen, want zo heet dit nummer Morning. En het wordt gezongen door Beck. B-E-C-K. Zo schrijf je dat. Niet alles mee op zijn plaats valt uh, als het gaat om easy listening-muziek, dan weet ik het niet. Morning, gezongen door Beck, vrij onbekend nummer. Ja. maar nou, nou niet meer in zijn antwoord, natuurlijk. En het, het, het, he? ik weet niet, ik kan het even niet plaatsen, maar de, de, de eerste tonen dat ik al hoorde, dacht ik van: hé, hey, dat klinkt een beetje als. De Moody Blues. Moody Blues, ja. Ja. Misschien hebben ze ook wel dat sfeertje een beetje willen pikken. Hoor. Dat kan goed. Ja, dat, is, uh, dat zou best mogelijk zijn, ja. Uh, het andere repertoire van Beck ken ik niet zo goed. Uh, dit nummer werd me ooit aangekijkt door Jansen. Die, die zei van, uh, dan moet je naar luisteren. Dat is goed nummer. Nou, dat heb ik gedaan. B-E-C-K. B -E -C -K. Ja, klopt helemaal. Dat klinkt hetzelfde dus... als Jeff Beck, maar dat is heel andere muziek. Ja, het is totaal andere muziek. Totaal andere dat muziek, muziek zijn, ja, ja, ja. ja. Maar jij hebt ook gezorgd voor... Maar uh, ik heb uh, ook rustige muziek meegenomen. Ik heb weer een nummertje meegenomen van een Belgische zangeres... waar ik uh, al eens vaker... Uh, een nummer heeft meegenomen. Ja. Uh, ze luistert eigenlijk naar de, de, de oorspronkelijke naam Fabienne, Fabienne de Mal, ja. maar uh, staat beter bekend als Axel Red. Oh. En ik heb het nummer van haar meegenomen: Rouge Ardon. Lira et murmure encore ton nom. Est-ce bien étrange? Nos amis y sont, je les entends, il y a trop de cœurs gravés. Tu Zon Stem doet me een beetje denken aan die van François Hardy, ken je die ook nog? Nee. Nee, toen Lecanson et les filles de monage: zeg je dat iets? Toen lekker zon en die viel de molen. Oh, Dan ga ik straks ook over draaien. Ja, Oké, dan ga oh, okay, nou, ik ja. even op. Maar typisch, ja. he, dat is een dan, dan, zangeres. De vader was advocaat, ze is zelf afgestudeerd in 1993 als jurist. En dan toch in de muziek. Eh. Ja, maar goed, bij, bij Corrie Brok, hebben we vorige keer al verteld, ging het andersom. He. Die was ja. eerst zangeres en later was ze rechter. Rechter gestudeerd, ja. Ook ja. advocaat. Ja. Ook, ja. Ah. Zo gaat dat bij die zangeres, hè? Ja. Hey, oh, oh, ik heb nog ja. even een verzoekje voor uh, mijn uh, liefje natuurlijk, voor Yvonne die wil graag die Unchained Melody uh, ik heb vorige week heb ik, uh, ook voor gedraaid uh, en toen heb ik de originele de, de single uitvoering gedraaid maar ik heb nu de live uitvoering en, en het is bijna niet uh, te horen dat het, uh, dat het niet een cd is, want de man doet het zo fantastisch, ja. dus nou geniet er maar mee van, Unch Unchained Melody speciaal voor Fonese De Unchained Melody Live, gezongen door een van de Righteous Brothers. Wat daar gaat het natuurlijk over. Speciaal voor Von Nijssen. is een nummer bekend hè? Worden, uh, ja. bij meestal mensen. Wat, nou. wat vond je van deze uitvoering? Uh, wil je dat eerst weten? Oké. Okay. Nou ja. ja het, het, het, het klonk wel eens heel goed, maar dat, dat, dat zei ik net. Het, het applaus lijkt wel alsof het erin. Ge... Nee, beslis niet zo. Nee, jij zei al dat het een. Uh, op het YouTube was een en, opname in een, in een. Ja, je had veel je het programma met Gilles Montagne. Weet je het dat nog? Dat ja. ja. Die mensen allemaal op de tribune. Ja, en de ja, ja, ja. De artiesten op. Nou, zoiets zo was dit in, Maar dan in Engeland natuurlijk, in de United Kingdom. En uh, hij stond daar gewoon tussen het publiek te zingen. En uh, wel een, een live orkest ook aanwezig. En, en uh, ja, het is, nou, die man heeft zo'n uh, Engels stem. fantastisch. Hij kan heel laag, maar kan ook heel hoog. Dat hebben we kunnen horen. Uh, maar jij hebt ook hoogstaande muziek mee, toch? Ja, het volgende <laughs> nummer van mij is van uh, Chicago. Oh, Transist Authority? Nee. Of, uh, oh, nou, ik vind het zo moeilijk om sorry te zeggen. Eigenlijk. Ik hou, ja. Het is De CS. Yes, so. I'm het is, sorry. Het is, het is ook moeilijk voor jou, speciaal natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, ik heb ooit het genoegen gehad om uh, in de Amsterdamse raar in het rai complex uh, daar heb je natuurlijk ook zo'n theaterzaal... om daar een keer live getuige te zijn van, uh, ja. van Chicago. Al een, uh, een, een bekend een band die al uh, sinds 1967 uh, aan de weg timmert. Ja, maar... En sindsdien dus eventjes al 100 miljoen uh, platen verkocht. Ja, hetzicht. maar wel dus, zeg maar... dat deden ze toen wel met, met dit soort muziek... dus veel met blazerspartijen. Ja. Uh, en... Uh, de mooie ballads zoals If You Leave Me Now... en het nummer wat jij net... Ja. Deed. ja, maar ook wat de vertrouwen werkt. Want daar ken ik ze van, van het nummer. Dat was mij ook een van mijn eerste singeltjes. 25 or 6 to four", ja, klopt. in 1970. Ja, ja. En ze hadden een tijd hadden ze de concurrentie van Bloods en Tears. Bloods and ja. Ook zo'n ja. groep. En die draaiden dan... Ja, hoe oh, heet het nummer ook weer. What goes on... Spin, spinning, -wheels, spinning Wheels. Spinning Wheels, ja. ja, ja. Uh, we gaan even naar Simon and Garfunkel, als jij het goed vindt, hoor. Want ja, hoor. Als, als, jij, nee, nee. als jij zegt van, ja, dat vind ik niet goed. dan, <laughs> nee, dan uh, moet je even heel snel even een ander nummer op Dan ja, zo is dat. Ah. Uh, the Only Living Boy in New York... Duo, wat mij betreft, was dan wel. Simon en Garfunkel met The Only Living Boy in New York. Ik weet niet wie dat was, die enige die jongen, die die jongen die daar in New York rondliep. Ja, maar hij was wel, wel al geweest zijn, want als hij daar in zijn eentje liep, met al die dames om hem heen, dus. nou, ongelooflijk. Kom ik even naar New York naar Ja, New York, naar, naar dan kom ik ook ja? even naar New York nu. Ja, tuurlijk. Start, York. start spreading the news. Ja. ja. Hey, en wat ga jij aan? Je? Ik heb een nummer meegenomen van Ellen ten Dammer. Oh? Nou, dan wordt het zeker... Heb jij nieuws? er wat mee met Ellen? Nee nee nee. Ja, maar ik ben, mij, al, ja, want jij was ook in het concert in, wou, in de, de Caprera Caprera, bij Caprera. Ik, ja, als ja, wou, wou ik net zeggen? Ja, ja, en je stond ja, ja, ja. vooraan. Ik zag het wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja maar ze koos, ze koos mij niet uit als uh, gelukkige slachtoffer, he, Want dat doet ze meestal uh, ja, ja, ja. met een optreden. Dus, um, ja. En um, het is een nummer uh, eigenlijk een ja, veel Frans nummers uh, zien ze ook. Ja. En ik heb het nummer weer even meegenomen. al een paar maanden geleden ook voor de zomerreces had ik het nummer meegenomen van uh, Allo. Het oh. is uh, dus niet Allo, Allo, maar... Uh, Ook niet van... De... Maar het is van uh, het nummer van Adele, hè? Ja. Maar dan in de Franse versie van okay. haar. Oké. Okay. Live. Ja, en Daniel was de slachtoffer he, in, <laughs> in deze uitvoering. uitvoering. Ja, ja, ja. ja, ja. Prachtig, hey, zoals uh, ze zo, dat doet. Uh, jij bent ben de hele avond geweest hè, tijdens dat concert in Trippel. Ja, ja, ja, ja, tot en met het eind uh, ook nog. Uh, ja, ze noemen dat dan een Meeting Greet, maar dat is. Uh, dan, dan komt ze gewoon daar zo. Uh, daarboven, wat je wel op de ring. Ja. En dan uh, staat ze achter een uh, kraampje. waar uh, LP's en CD's. en, en, en T-shirts, geloof ik, wat ze allemaal. aan merchandise uh, verkoopt. Ja. En dat. Uh, signeert ze dan uh, op dat moment uh, ook. Ja. Dus heb ik daar ook nog een paar uh, foto's uh, van de, uh, gemaakt. En even gezellig ook nog zijn, uh, zijn klets. Het is heel toegankelijk, moet ik zeggen. Oké, okay. ja. hey, maar Ono heb ze, want dat ben ik wel nieuwsgierig naar, dat, uh, dat repertoire wat ze dan brengt. Is het hele avond Franstalig? Nee, Frans, Nee, Frans. Maar, uh, ook op een gegeven moment, uh, geloof ik, iets Nederlands. Uh, mm -hmm. maar, uh, of Engels. Ja, het is, ja, veel, veel, veel, veel Franstaligen. Ja, uh, zij houdt duidelijk van het chanson? Ja, en Duits. Duits ook? Duits. Dat is oh. ook een beetje, geloof ik... Nog... Ook haar ding. Ja. ja. ja. Uh, we gaan eventjes naar ABBA, als je het goed vindt. Ja, tuurlijk. En uh, ja, Mama Mia is er helemaal in, hè. Ga ik niet draaien hoor, Mama Mia. Ik ga natuurlijk een rustig naar me draaien. Ja. En dat doen we weer denken aan mijn schooljaren. Uh, alleen van mij, ik heb niet de, de onderwijzer, heb ik geen zoen gegeven, maar het was de is. Oké, ja. Altijd hè, en allemaal wel liefde voor ons als onderwijzer is. Zo ah, so is het. When I kissed the teacher. When I kissed the teacher, and they must have thought that dream. When I kissed the teacher, all my friends at school, they had never seen the teacher blush. I was taken by some Abba. Abba, ja. Ja, ja, ja, ja, Ik vraag me af of het ooit nog eens een keer zal gebeuren. Ik denk het niet. Ja, ze willen uh... ja, als weer bij elkaar. komen. Ja. Ze willen zelfs en dan, dan wordt het weer volgens mij weer afgeblazen. En dan uh, is het weer niet. En dan weer wel. En... Ja, maar Dat ze, ze gaan ook een album maken, begrepen. Dus, dus... Nou. Ja, kijk, als ze een album maken met allemaal nieuwe op het zijn ze toch altijd achter de coulissen? Zijn ze toch aan het werk, natuurlijk? En dan zou je zeggen: ja, als ze dan zoveel investeringen hebben gedaan in het maken van nieuwe nummers en het ook opnemen van nieuwe nummers. Ja, nou ja, dan is het alleen maar uh, verkopen in de vorm van een uh, cd of... of uh, nou, ja, dat weet ook, ik van wat, uh, uh, uh, maar, maar niet dat ze gaan optreden. Nee, nee, oké. Okay, dat zie okay. nee, ik, nee, ik geloof het niet. Okay. Ik denk niet dat ze zo uh, gaan optreden. Dat ze zich zo, uh, want ze komen al zo weinig, uh, volgens mij, in het openbaar. Ja, ja toen de, vanwege de, de, de film, geloof ik, in de musical. Dan willen ze natuurlijk wel eventjes komen opdraven. Uh, weet je wel van, hey, hello, en, uh, ja, ja, ja, ja. bedankt dat u komt. Uh, uh, oké. Okay. Hmm. Uh, nou, ja, goed, uh, ik, ik, ik geloof... Maar het u, is altijd een ik, lekkere muziek ook, uh, Dat ik zeggen ik heb uh, toevallig dat uh, kijk wat was het, welke ik weet niet meer welke zender het was maar die, die heeft dan het, uh, het programma van uh, de plaat blijft hangen of zo en dan ja, nee, ja dan oh, dat is goed dat was veranderen van. even duim met de geld ja. hij uh, dik de plaat blijft hangen, hangen. Ja. <laughs> ja. ja misschien zullen ze we daar wel uh, even vanaf uh, gepikt hebben maar er nu was, nu was nu? toevallig was, was toevallig ook een uh, nummer van uh, van abba uh, was er uh, toevallig uh, een beetje een uh, het een beetje wel een sentimentele nummer. Van, oh, okay. uh, met met uh, ja, de tijd dat ze natuurlijk uh, allebei... Want uh, ze zijn natuurlijk getrouwd uh, met elkaar. Uh, de, de een met de ander. Ik weet niet meer wie met wie. Uh, maar uh, ja, de, de, de liefdesperikelen, weet je wel. Mm -hmm. uh, de huwelijksperikelen en zo. Ja. En toen draaide ze ook uh, een van die nummers... Uh, dus het was wel leuk om dan weer even alles terug te zien... uit die tijd, uit de jaren zeventig. Ja. Oké. Okay. is het sowieso zo'n tijd geleden. Ah, oh, ja, ja, ja. Wat ja, ja. heb ik alweer een nachtje dus al uh, geslapen in. Dus ja, ja. Een... Hé, <laughs> hey, uh, ja. ik ben zo nieuwsgierig... Wat, wat nou, ik nu wil Wat bedoel nou kom? Nou, ik heb een uh, nummer uh, klaarstaan van een Amerikaanse singer-songwriter. Uh, geboren in jaar 19 augustus 1986. En uh, ze heeft uh, meegedaan in 2010. Uh, het is bekend uh, met haar nummer Jar of Hearts. In de televisieshow So You Think You Can Dance. Ja, natuurlijk. Uh, wie uh, doet daar niet uh, in mee, hè? Mm -hmm. in feite? Uh, dat nummer ga ik niet draaien, maar een ander nummer van haar. Het is namelijk Christina Perry. En het nummer is A Thousand Years. zijn de nummers waar ik van hou. Ja, ja, maar dat wist jij natuurlijk al. Ja, natuurlijk. Laat ja. hey, het op uit. <laughs> hey, ja. uh, uh, de volgende die guys uh, van die Ellen Parsons Project, Project moet ik zeggen. Ja, uh, time. Een Parsons project met uh, time. En ze namen ook weer tijd ervoor. Hè? Want het nummer duurt uh, maar liefst 6 minuten en 14 seconden. Dus, uh. Daar had je geen zin in. Uh, nou, we ja. oh, ja, hebben nog, nog tijd. Nee, hij is bijna afgelopen. Dus, uh, nee, ja, ik, ik, zou, ik zou hem nog wel een keer willen. Ja, even ja maar ja, ik wist dat hij nog wat langer duurde. Dus ik zat nog even te zoeken naar een ja, nieuwe ja, ja. nummer. Dus Jij dus was dan even, de, even naar Haarlem op in ja, ja, de jonge. Ja. Even, uh, even muziek uh, halen. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar ja, ik kan er niks aan doen. Ze, ja. ze deden er langer over als de gemiddelde drie minuten... voor het nummer doorgaans duurt. Ja, dat was in de tijd van de Beatles, hallo. Oh, is dat zo? De Beatles, ja, ja nee, nee, nee. Wat denk jij dat, nu dat... Voor ons dan? Wat, wat duurt er nou? Nee, nee, nee, nee, oh. nee. Ik zeg, ik heb nog helemaal niet over een nummer dat ik heb... dat uh, oh, okay. kort of lang of, uh, of middelmatig uh, is. Ik heb een nummer van Chris Berry meegenomen. Flower Empty Tree. seconde. Hoe zeg je? <laughs> drie minuten en één seconde. Kijk, dat bedoel je? ik. Denk, ik, denk, uh, zeg niks, right? ik zeg niks. Hoe kort die, of hoe lang dat die is. Dat uh, <laughs> jij maar ervoor zorgt dat je weer je volgende nummer uh, uh, uh, uh, klaar uh, hebt uh, staan. Dat heb, ik, dat uh, heb dus. ik. Maar dat waren toch vroeger altijd uh, korte nummers met de Beatles. Weet je, de ja, maar je, je een singeltje Die waren nog veel korter dan drie minuten. Joh, ja, nee, maar dan, dan had je een singeltje opgezet en dan moest je de volgende al... Uh, al, al met klaarstaan uh, wilde je het... Oh, ja, maar je moest gewoon mikken ah. op het goede. Ja, maar goed. Daar hadden we natuurlijk op een gegeven moment... Uh, de cd-wisselaar. De, cd <laughs> de platenwisselaar voor, hè? Zo is dat. Dat was dat, uh, dat armpje wat in het midden zette... En een heel plaatjes kon je erop uh, leggen? Ja, met, met, met anti-slip uh, dingetjes erop, hè? Ja, ja Want anders ja. hadden ze dan twee van die plaatjes op elkaar. elkaar hadden, ja, ja, want dan uh, ging het... Nee, maar dat weet ik me nog wat we herinneren. Mijn ouders hadden zo'n zo stereomeubel van GroenDig. En een platenspeler. En dan, uh, en dan okay. kon je zo'n pennetje in het midden zetten. En dan leg uh, je ja. allemaal van die uh, ja, massingeltjes... Uh. Mijn vader had een torens. Dat was ook een merk. Oké, okay, ja, ja. ja, ja. Ja, torens. Ja. Ja. Hey, uh, Voor jouw tijd. Uh, Ik heb een uh, verzoek van uh, iemand. Ik wou net zeggen. Je, van, die, hebben wil, wij helemaal je, geen verzoekjes? Ja, ja, maar die wil jou vasthouden. Oh. No. Zegt ze. Oh. Dan heb ik het over en, Tracy Chapman. No, Baby, nou, heb, oh, Baby, ik heb hold you? u. Nou, prima. Leuk meid mij, Tracy. Ik